12 uur. Het NOS-journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Demissionair kabinet Curaçao weigert er te vertrekken. Tientallen gewonden na branden in Bremen en boeddhistische tempels in brand gestoken in Bangladesh. Het weer vooral in de kustprovincies enkele wolkenvelden. In de rest van het land blijft het vrij zonnig. En het is ongeveer 17 graden vandaag. Morgen is het in het zuidoosten nog wat zon. En in de, rest van, de land, in het rest van het land wordt de bewolking steeds dikker en valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt morgen 16 graden op de Wadden tot plaatselijk 19 in het zuiden. Na morgen blijft het wisselvallig met vooral op woensdag flink wat regen. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. Gisteren werd een tussenkabinet benoemd dat wacht moet houden tot de verkiezingen over 20 dagen. Maar de demissionair premier Schotten en zijn ministers weigeren op te stappen. Vlak voor deze uitzending sprak ik met correspondent Dick Draaier in Willemstad. En ik vroeg hem wat er nou precies aan de hand is. Ja, Gisteravond uh, heeft een nieuw kabinet, een nieuwe regering benoemd voor Curaçao, een interim kabinet tot aan de verkiezingen van 19 oktober. En Schotten, de, premier, de huidige premier van Curaçao, die heeft geweigerd zijn ontslag te aanvaarden van de gouverneur. Hij heeft zich verschanst in de regeringsgebouwen samen met zijn ministers en wil daar niet uitkomen en wil met andere woorden dus niet opstappen. Maar waarom accepteert hij dat niet?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 De vergaderingen hebben niet meer plaatsgevonden. De voorzitter van het parlement heeft geweigerd om de vergaderingen uit te schrijven. En daarop heeft de oppositie gezegd, oké, okay, als dat niet meer kan, dan moet de regering demissionair of niet ook maar meteen naar huis. En alleen kon dat dus niet plaatsvinden omdat er geen vergaderingen in het parlement waren. Nou, er zijn, op een gegeven moment, er zijn half augustus vergaderingen apart belegd buiten het parlement om. En schot heeft altijd gezegd dat is illegaal. Uh, par uh, besluiten van een parlement moeten in een parlement worden genomen. Nou, zodanig heeft hij het hele proces dus eigenlijk illegaal verklaard. En dus ook de benoeming van uh, een nieuw kabinet. Maar, nou zit Schotten in het regeringsgebouw. Er is intussen een uh, interim regering. Wie heeft nu de macht op Curaçao? Ja, uh, staatsrechtelijk gezien de nieuwe regering. Want die is door de gouverneur ingezworen...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 Nou ja, op dit moment de, de stad is afgezet. Dus uh, men kan de binnenstad van Willemstad niet in. Uh, dat is met name voor, to voor toeristen onhandig. Of, dat, of die situatie voortduurt in de loop van deze dag is nog even onduidelijk. Um, en ja, voor het rest is het uh, onduidelijk wat de politie precies gaat doen. Uh, de politie staat onder gezag van de minister van Justitie. Gisteravond heeft de minister van Justitie Wilzo, dat is de oude minister, zal maar zeggen, opdracht gegeven aan alle politieagenten om alleen maar aan orde staan waarden van hem en van niemand anders. En dat bleek ook uh, in de loop van de avond dat agenten dat ook bleven doen. Terwijl op televisie door de bonden al gezegd was... dat men eigenlijk de nieuwe regering zou gaan volgen. Correspondent Dick Draaier op Curaçao was dat, over de politieke crisis daar. Bij twee grote branden in Bremen in Duitsland... zijn bijna dertig mensen gewond geraakt. De twee branden woeden vanmorgen in dezelfde straat. De brandweer gaat ervan uit dat ze zijn aangestoken.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 In het oosten van Afghanistan is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Vermoedelijk bij een aanval van een Afghaanse collega. Daarmee komt het totaal aantal gesneuvelde Amerikanen sinds de invasie in Afghanistan op 2000, meldt persbureau AP. Bij de aanslag bij een controlepost in de provincie Wardak kwam ook een buitenlander die in Afghanistan werkte om het leven. Steeds vaker worden NAVO-militairen aangevallen door Afghaanse militairen. De NAVO heeft maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren door bijvoorbeeld de Afghaanse recruten opnieuw te screenen.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 Die groepering kent een vaste kern en een aantal uh, mensen eromheen. En je ziet dat de criminaliteit een aanzagende werking uh, genereert op uh, omstanders, andere jongeren of uh, jongvolwassenen. En Met name uh, delicten waar de buurt echt volwassenheid in heeft. He, moet je denken aan straten, over brandstichtingen, woningen inbraken. En daar willen we heel graag vanaf. En vanaf dat we met een aantal mensen ons focussen op die wijk en op die criminaliteit. De politie is inmiddels zo'n twee jaar bezig met de aanpak in de Schilderswijk. De opgepakte mensen zijn tussen de 15 en 30 jaar oud. In Spanje en Portugal hebben tienduizenden mensen geprotesteerd... tegen de bezuinigingen en hervormingen in hun land. In de Spaanse hoofdstad Madrid riepen de demonstranten... dat de regering Rajoy moet opstappen. Aan het einde van het protest ontstonden rellen. Agenten werden bekogeld met flessen en stenen. Zeker twaalf mensen zijn opgepakt. Spanje heeft het hoogste werkloosheidspercentage in de eurozone. In de Portugese hoofdstad Lissabon werd ook gedemonstreerd. De betogers vinden de eisen van de internationale kredietverleners... veel te streng.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 hoofd van de beveiliging van de Tsjechische president is opgestapt. Hij diende zijn ontslag in nadat president Klaus bij een bezoek was beschoten met plastic kogeltjes. Een man in camouflagepak schoot tijdens een ceremonie bij een brug met een speelgoedpistool kogeltjes op Klaus af. De bewakers van de president grepen niet in en het duurde een tijdje voordat de aanvaller werd opgepakt. Sport. In de eredivisie liep koploper FC Twente gisteravond tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. De club uit Enschede verloor in de arena met 1-0 van Ajax. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar in de 68ste minuut besliste Eriksen het duel. FC Twente-speler Wout Brama vond de nederlaag onnodig. Ik denk dat we heel compact hebben gespeeld, niet heel veel weg hebben gegeven... en zelf ook nog wel 1, 2, 3 kleine kansjes gecreëerd hebben. Dus ja, qua kansenverhouding vond ik het wel gelijk opgaand... Qua veldspel vond ik Ajax wel uh, beter. Het verschil tussen Twente en Ajax is nu nog drie punten. Ajax-trainer Frank de Boer is blij dat zijn ploeg niet weer een inhaalrace hoeft te beginnen. Zoals in de afgelopen seizoenen. Dit is een goede uitslag voor ons. He. De volgende wedstrijd moeten we er gewoon weer staan. En uh, zo makkelijk is dat allemaal niet, uh, met ook de, uh, de Madrid-wedstrijd uh, die er weer aankomt. Uh, dit denkt wel gewoon, uh, vertrouwen vind ik, gewoon op de manier hoe we gespeeld hebben. Want na de 1-0 vond ik dat we eigenlijk nog beter gingen spelen eerlijk gezegd. Uh, tegenstander die dan opeens wel meer druk gaan geven. Maar we kwamen er eigenlijk steeds voetballend uit en dat, dat vond ik echt mooi om te zien. Jeffrey Mutai heeft de Marathon van Berlijn gewonnen. De Keniaan liep de ruim 42 kilometer in een tijd van 2 uur, 4 minuten en 15 seconden. Daarmee bleef hij 37 seconden boven het wereldrecord dat zijn landgenoot Patrick Macau een jaar geleden riep. Er was in Berlijn een geheel Keniaans podium, want Dennis Kimetto eindigde als tweede en Geoffrey Kipsang werd derde. De Amerikaanse golfers zijn bij het toernooi om de Ryder Cup verder uitgelopen op Europa. Na de eerste dag was de voorsprong 5-3. Na twee dagen staat het nu 10-6. Opvallend was dat de Amerikanen Tiger Woods in de ochtendsessie aan de kant hielden. Hij had vrijdag twee keer verloren en werd gepasseerd. De Amerikanen hebben vandaag aan 4,5 punt voldoende om de Ryder Cup te winnen. De hoofdpunten van het nieuws. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. Gisteren werd een tussenkabinet benoemd dat de wacht moet houden... tot de verkiezingen over 20 dagen. Maar demissionair premier Schotten en zijn ministers weigeren op te stappen. Bij twee grote branden in dezelfde straat in Bremen... zijn bijna 30 mensen gewond geraakt. En woedende moslims hebben in Bangladesh... zeker vier boeddhistische tempels in brand gestoken. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune.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 Performa, 10 en 11 oktober, Jaabers Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gesconferentie. De Haarjongen, klopt hij hier over de Ja, Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstribüne, het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Dit uur, te gast Ilja Gort, wijnkenner, wijnliefhebber. Hij maakte een programma bij Max, een serie over wijn. En wat, wat u misschien niet weet, hij is de componist van legendarische reclame-tunes. Na ene, Jacques Brikman, oud top -hockeyer. En onze tv recensent is er natuurlijk Ron Vergouwe, kassiekijker Ron, waarover? Ja, televisie lijkt heel erg spontaan, maar er is veel meer gescript dan het lijkt. Ook bij reality tv. En sinds kort hebben we zelfs een heel nieuw genre. Scripted reality. Straks alles erover in kastje Kijken. En waar, waar is uh, Jules van der Wart? Onze vliegende kip? Ik ben bij de stallen van Eurocommerce en uh, daar is uh, Gerco Schreuder... de tweevoudig zilver medaillewinnaar van Londen, met het paard Londen. Hij gaat volgende week naar uh, Brazilië, daar gaat hij rijden in Rio de Janeiro. Maar het is allemaal zo onduidelijk met het uh, paard, want er is beslag opgelegd. En hoe dat zit, dat horen we zo meteen. Ja, en dat is geen hoefbeslag. Het gaat echt, echt om geld. AZ, RKC vanaf half 1 in Alkmaar met Ronald van der Geer. En als u vragen hebt aan onze gast of over het programma... deperstribune.nl of via Twitter hashtag deperstribune. Ilja Gort, goeiemiddag. Goedemiddag, bonjour. Bonjour, jij ja, uh, ja, leeft ook in Frankrijk natuurlijk. Ja, Een groot zeker. deel van het jaar, wijnboer. In mijn hoofd zeker, ja. Ja, ja. ja is het al lastig om uh, in het... Uh... Nederlands te spreken? Denk je al nee, in het oh, Frans? Nee, Droom je in het Frans? Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik eet als een Fransman en ik drink oh ja? als een Fransman. Wat eet je wel. als Fransman? Nou, lekker en lang en vaak en heerlijk. En ik niet daarvan. Maar is dat de Dupin, Duvin enzovoort? Nou, het wordt het heerlijke goede Franse leven, zou zeg ik maar mm. zeggen. Dat is mooi. Uh, jij maakt nu een programma bij, uh, bij Omroep Max, een serie over, over wijn. Uh, woensdag was uh, deel 1, hè? Ja. Groot, groot succes, begreep ik, aan de hand van uh, de vele honderdduizenden mensen... die uh, behoefte voelden om te kijken. Is er een behoefte bij mensen om, om geïnformeerd te worden over wijn... of zou het ook uh, kunnen liggen aan jouw presentatie? <laughs> nou, wijn is in toenemende mate uh, populair. Dus heel veel mensen drinken wijn, steeds meer. En uh, heel veel mensen volgen ook wijncursussen. Die zijn er oprecht in geïnteresseerd. En ja, ik, ik ben daar enorm in geïnteresseerd. En ik hou daarvan. En ik, als je mijn lek prikt, dan spuit er wijn uit. Dus ik, ben, ik vind het enig om daarover te praten en daar uh, dingen over te vertellen. En er is verschrikkelijk veel over te vertellen. Maar hoe wijn. zou het komen dat uh, steeds meer mensen uh, uh, wijn drinken? Ach, wijn is wel zo ontzettend lekker. Hm. Aan het einde van de dag een heerlijk glas wijn, dat zet een Punt achter de dag en een kroon op de avond. Ja. Oh, is nou ja, weet je, ik, uh, ik herinner me altijd dat uh, de oude heer Albert Heijn uh, inmiddels overleden. God, in Nederland, maar Nederland aan de aan de sherry heeft uh, geholpen. Dus ik bedoel, het kan ook uh, van die kant worden gestimuleerd natuurlijk. Hè, dat, uh, dat, dat er brood in wordt gezien. Geld in ieder geval. Uh, ja, nou ja, God, mensen, mensen houden van wijn en die vinden het ja. heerlijk om een lekker glas wijn te drinken. Ik vind dat zelf ook. Dus ja. ik wil daar graag geld voor uitgeven. Ja, Elia, jij, jij zit hier tegenover mij. Uh, jij zegt ik hou van lekker eten, lekker uh, drinken. Maar er zit hier uh, een meneer in een slank postuur met een baret uh, op het hoofd. Je, je bent ook een echte, uh, bijna een Fransman. Uh, ja, ja, uh, op Een demi-Fransman. Uh, uh, uh, mijn uh, ene helft is Frans, anderhalf uh, ja, is Frans. Ja, maar had je, had je uh, hier in Nederland die, die, die mooie Frans-achtige baret al op? Of nee, nee, is nee, die dat heb uh, ik eigenlijk speciaal voor jou opgeschreven. Nee, in Nederland. Ik Niks nee, nee loop je niet hier zo verstraat? Nee, nee, dat doe ik niet. Nee. Nee? Ik ben alleen in Frankrijk heb ik me altijd op. En in Nederland nooit. Nee? Ik ben echt een gespleten persoonlijkheid. Mm. Ja. ja, maar er moet ergens een liefde bij jou zijn... Uh, toen je nog in Nederland woonde al voor, voor Frankrijk, Ach, neem ik aan. ik ben totaal besmet met de Frankrijk-bacterie. Hoe kan dat? Een jongen uit Soest? Ik, ja, van, vanuit mijn ouders meegenomen op vakantie. Vroeger in mm. de zestiger jaren met zo'n teentje op de camping. En in mijn... Uh, perceptie was het zo dat in Frankrijk is het altijd mooi weer. Daar regent het ja. nooit. In Frankrijk is iedereen lief en vriendelijk en aardig. En in Frankrijk regent het nooit. Oh. Nou, dat is dus waar. We hebben een uh, overzicht gemaakt in één minuut van jouw leven. Oei. Luister. Is De hoogste tijd voor muziek, dames en heren. Paul Eduard, Ferry Lever, Ilja Gort en Hans van Eijk. After tea, not just a flower in your head. Not just a flower in your head Must be love in your heart No flowers still. Ilja Gort heeft een geluidsstudio en hij maakt zo'n 365 reclamedeuntjes per jaar. Ik heb mij wel eens afgevraagd welke invloed er nou hart zou gaan van mijn muziek op het koopgedrag van de mensen. Maar ik denk dat dat in sommige gevallen best iets doet, maar ja, dat is zo moeilijk na te trekken. Ilja Gort, hij is als Hollander een van de beste wijnboeren in het chauvinistische Frankrijk. Ik... Je hebt dus de neiging om nooit na te denken. Daardoor ga je dus dingen doen die geen zinnig mens zou doen. Want je moet natuurlijk nooit wijn gaan maken. Het is alleen maar gezeik. Alleen ik dacht, ach dat flik ik wel even. Vanaf vanavond onthult wijnboer Elia Gort mysterieuze mythes van de wijn. Mensen willen direct wijn met een lekkere eikersmaak. En daarom heb je ook wijn Gort, Nederland 2. Ja, ja, ja, zo een gaat dat. keihard confrontatie met ja. stemmen uit het verleden. Zeker. Laten we, laten we de wijn nog even laten rijpen. Daar komen we nog wat over te spreken. Ik hoor zeggen, dik pas hier... in het, uh, het ja, ja. gezellige radio 2-programma, uh, ja. ongetwijfeld. Ja. Hier is uh, uh, After Teen, Not Just a... F en daar speelde jij in, hè? After ja, ik was 10. drummer, ja. In, ja, daar dus spreken we echt eind jaren 60. Mm, ja, ja, zeker. Ja. Heel ja. leuk. Heb je daar nog herinneringen aan... Uh, ja, ontzettend leuke tijd natuurlijk. Als je, als, als jong, ik wilde als jongetje, uh, vanaf mijn zesde... wilde ik eigenlijk al niks anders dan op een drumstel hengsten. En dat heb ik altijd gedaan. En als je dan echt dat beloond ziet door als uh, opgroeiende puber in zo'n soort band als After die in die periode te spelen. Ja, dat is iets dat vergeet je je leven niet meer. Dat is een geweldige sensatie. Was een afsplitsing ooit van T-Set, hè? Bij de Tetro en een T-Set. De echte Haagse band, hè? Regio Den Haag. Ja, ik ben vanuit Soest, als boerenzoontje, ben ik verhuisd naar Den Haag. Ik ben daar geparachuteerd in de grote stad. Ik had nog nooit, was ik verder dan Soest of Amersfoort geweest... en ik zat opeens in Den Haag, vol met gangsters en hoeren en Kom op, ik ben een hagenaamde... Ben je een hagenis? Ja, maar zo was het niet in die tijd, hoor. Zo, nou wel. In de, in de, echt waar? Moet je luisteren nou, ik dat is echt, het, echt wel. Uh, ja. Niet te weinig. Nou. Hey, weet je wat zo aardig was? Want we praten nu over jou, after that. Uh, uh, er zat vanochtend bij het programma OVT de bassist van Q65. Ah, uh, Peter Vink ging naar aanleiding van de biografie, die verschijnt morgen van uh, Mick Jagger. En toen dacht ja, ja die, die man is nog helemaal Q65. Als je ja, goed hoort. wat leuk hè? Ja, ja, ja, geweldig. Heb jij, ja. heb jij ook dierbare herinneringen aan die tijd? Of zeg je, ja, nou, het is verleden tijd en uh, het, het, was, het was en het is voorbij? Nou, dat, dat allemaal wel, maar ik heb er wel heel dierbare herinneringen aan. Ja, ik vond een ja. fantastisch mooie tijd. Geweldige dingen hebben meegemaakt, ja. Ja. niets geleerd, maar wel heel veel meegemaakt. Waarom niets geleerd? Ja, dat, dat was één groot feest. Je zegt net, de grote stad hoeren ja. en snoeren. Ja. En, ja. Uh, niet aan de snuiveren gaan mm, daar. Ja, de of Wel in die tijd wel. Ja. Dus dat is dan wel wat je leert, dat je dat niet moet doen. Dat nee. heb ik al wel geleerd, ja. Zeg, en, en wanneer dacht jij, ja, dit, dit, is niet, dit wordt niet mijn toekomst, drummeren in een, uh, in een band... Uh, nou, dat ging eigenlijk heel organisch. Uh, na een aantal jaren merk je dat je, dat je op je zo'n drumstel kan hengsten wat je wil. Maar je zit tegen een bepaald plafond aan. Je kan niet componeren. Zo'n drumstel komt weinig uit. Dus toen ben ik mezelf uh, gitaar gaan leren spelen en piano. Dan ben ik liedjes gaan schrijven... Toen later gaan produceren ja. en zo van liever lees dat balletje gaan rollen. Dus ja, je, je zoekt een beetje je grens op van wat je kunt doen. Ja, en toen ging je uh, onder andere reclame tunes uh, maken. Ja. Yes. En die hebben wij uh, wel even achter elkaar gezet. Want Overlukken. we weten wat je gecomponeerd ja, ja, ja, ja. hebt. Dat is dus snel ja. leuk, hè? Ja. het de is bijna de lopende band van Mies Bouwman. Wat hoor je nu? Weet jij de reclame stond ja, voor ja, wie je ja, ze ja, maakte? Ja, ja, ja, ja tuurlijk. Ja, Wat kwam er van? Ja, Nescafé, een Sorbo, ja, hoor ik. Ja, ja, kaas uit ja. het vuist. Ja, nou, ik heb ontzettend je... veel van die dingen Maar Hier zat een aantal bij die ik niet heb gecomponeerd. Die ik wel heb gearrangeerd ja. en veel heb opgenomen. Hier begon het niet. Maar ja, jezus, ik had, toen dat tijd maakte ik 365 jingles per... Jaar, als het niet meer is. Dus ja, dan zit er alles wel een keer wat uh, goed. Ja, maar nou pardon. Hoe, hoe, vang je, hoe vang je een product in muziek? Hoe, wat, wat, eh, Ach, hoe krijg je koffie leuk. en muziek vastgelegd? Dat vast is zo leuk. Dat begrijp ik, maar hoe krijg je het er bij mij in? Nou, dat doe je dus als volgt. Je moet je verdiepen in het product. Ik zal nooit vergeten dat ik een van mijn eerste eh, klussen die ik deed... dat was voor Fort. Dat vond ik een hele grote, eh, ja, eervolle klus. En toen ben ik naar de garage gegaan. Hessing was dat toen die nog bestond. En daar ging ik autoplaten halen van En Die prikte ik boven de piano. En het waren prachtige zonsondergangen in Californië. En daar stond zo'n hele grote fort. Zo'n oude, oude fort van acht meter lang. Zo'n benzineslurper. Tegen zo'n ondergang. En dan ging ik daar prachtige muziek bij spelen. En ik componeerde toen een soort Mars der Gladiatoren en zo. En ik was het vol van. Ik vond het fantastisch. Ik ging naar het reclamebureau met mijn het cassettetje Was dat toen nog. En ik liet het kijk eens kijken wat ik heb gemaakt. En toen bleek dat het voor de Fort K was. Een heel klein ja. klote Dus dat was helemaal volkomen naast ja. geschoten. Maar goed, zo moet het dus wel. Je moet je wel ja. in je product verdiepen. En heb je dan last van die opdrachtgevers? Want jij komt met een mooi product, je hebt daar uh, uh, geassocieerd... en prachtige muziek bij uh, ontworpen. En dan gaan zij dwars liggen misschien. Of, of uh, zijn, dan, zijn die mensen makkelijk als jij... Nou, klaar bent met je nee, nee, nee, je moet wel kunnen beargumenteren waarom je iets doet. Ja. En dat is, dat is heel leerzaam. Want je hebt natuurlijk de neiging als maker... om alles wat je maakt helemaal fantastisch te vinden. Dus als je dan kritiek krijgt over je, over je eigen baby... die daar nog nat glanzend op de geboortetafel ligt... en iemand gaat er met een scherpe vinger in zitten prikken... dan heb je de neiging om niemand te wurgen. Maar om dan te luisteren naar zijn argumenten en te denken... ja, voor jij hebt eigenlijk wel best een klein beetje gelijk. Dat is heel leerzaam. Ja En toch uh, is, is, is het zo geworden, die tunes die jij gemaakt hebt... dat als, als, klinkt het alleen maar instrumenteel, hè? zoals met Randstad Uitzendbureau. Als je dat hoort, dan denk je... als, als, als je dat hoort, Randstad uit je, je kan het gelijk meezingen. Dus hoe komt dat nou? Dat is domweg een kwestie van heel veel uitzenden. Dat is echt het geheim. Je hebt heel veel bedrijven die een mooie tune hebben. En dan denken ze, nou weet je wat, we hebben hem twee jaar gebruikt. We, we gaan iets, iets nieuws, we doen iets nieuws. Mm. Maar dat is, dat is niet slim. Je kan veel beter investeren in die tune. en Anders laten arrangeren, opnieuw laten uitvoeren. Andere zangeres, andere instrumentatie. Maar blijven uitzenden, want dan blijf je me herinneren. Ben je er rijk van geworden? Uh, nou, ik heb dat betaalt heel goed. Ja. En rijk ben ik natuurlijk al, omdat ik uh, heel lekkere wijn mag maken. Zeker. Maar ja, je hebt geld nodig om te investeren. Ja. Enorm bakken ja. met geld. Daar ja. komen we uh, over te praten. Ilja, uh, wij vragen onze gasten altijd naar uh, het nieuwsmoment... Uh, uit de media van deze week. Waar kom jij op uit? Ja, Direct op Rob Wijnberg van NRC Next. Mijn favoriete hoofdredacteur. Ongelooflijk talentvolle jongen. Filosoof. Schrijft ongelooflijk goede columns. Is twee jaar geleden aangesteld als hoofdredacteur van NRC Next. Die, klant, die krant die wordt een doorslaand succes. En wat doet... Die vermeers, die, die baas van de Dat is NRC. De Belgische hoofdredacteur. Ja, de Belgische die haalt hem eruit. Ja, Commercieel denken, denk ik. In de war. Ja, nee. nee, daar wordt vervangen en hou je vast door een nieuwsmanager. Nee, of we daarop zitten te wachten. Nou ja, Rob, Rob Wijnberg zei dit toen hij twee jaar geleden bij NAC Next begon. NS Next en NS&Handsblad, dat is ook een expliciete opdracht... geformuleerd overigens door Peter van der Meers toen ik werd aangesteld... die moeten wat verder uit elkaar komen te liggen. Dus NS Next moet veel meer zijn eigen lijn gaan voeren. Dat en is dus niet het. bij elk idee of zo nog even bij NS&Handsblad gaan kijken... of dat goed valt of niet. Dat is dus ook echt opzettelijk zo van... joh, voer jij nou je eigen ideeën daar bij die krant eh, door? Ja, ja. Goed. Dat was ja, dan. Ja, geweldig. Hij heeft ze ja. heel goed gedaan. Ja, en kans. na twee jaar uh, zegt de hoofdredactie... Ja, dat, dat is ja, uitgewerkt, ja, he, dat ja, Het is waarschijnlijk een groter succes dan NRC zelf. Ik weet dat niet, maar het is een hele slechte actie. Ja, Maar hoe komt het dat jij zo fan bent van NRC Next? Ik vond die krant, toen ik hem voor het eerst zag... was ik meteen verliefd. Ik dacht, hey, dat is een krant van deze tijd. Die is aangepast op het snelle leesgedrag van de lezers. Mensen hebben niet meer zin in, in lange artikelen en grote... Hè, voor het weekend misschien, maar voor de dagelijkse nieuwsvergaring. En... Dwars op het nieuws. Niet het nieuws wat iedereen al heeft. Maar een beetje dingen die er uitsteken. Op een hele leuke manier vormgegeven. Echt heel fit, heel jong. Dus ik vond het een lekker krantje. Meteen een abonnement opgenomen. Ja, Ga ik nu er weer opzeggen. <laughs> Sprak hij boos. <laughs> <laughs> Met een lach in de ogen trouwens. Ilja Gort, onze hoofdgast dit uur. Vraag aan hem via deperstribune.nl of hashtag deperstribune. De perstribune. Een paar zaakjes uit het media nieuws die opvielen. Vrijdag ging 3FM-DJ Giel Belen een experiment aan... om te kijken of je beter kunt liegen als je dronken bent. Vanaf 7 uur in de morgen ging Giel aan de sterke drank. Het laatste half uur van zijn ochtendprogramma... wist hij echt niet meer wat hij aan het doen was. Een collega verzocht hem vriendelijk, maar wel dringend naar huis te gaan. Maar daar had Giel geen zin in. Ja, vreselijk dit. Weet je, uh, dames en heren, Madonna... Weer een bewijs van de wilzijnigheid van Madonna. En de neus om met de juiste boardoorses in zee te stappen ja echt kom jij me nu echt overnemen het jongen? is genoeg uh, Giel ja. ja het is uh, mooi okay. geweest ik heb nee. de baas even gesproken nee nu moet ik echt stoppen ja, kijk okay. nou, het, ja, het, het, het was een experiment nee nee, nee. hallo <lacht> ik heb nog 15 minuten zendtijd. Die 15 minuten zendtijd is van mij ik doe wat ja, ik hier we. wil de Giel, volgende 14 minuten Giel, goed zeg ja Giel uh, ja. die durft te experimenteren ja, hij helpt ja, maar zou, ja ik ben heel of een antwoord hebben gekregen op de vraag of je beter liegt als je dronken bent nee ja de remmen zijn weg natuurlijk ja ja dat Anders. Ja, ja, ik vind ja, het wel ontzettend goed dat hij dat soort dingen doet altijd. Ja, maar goed, als, als wijnproever moet je natuurlijk voorkomen dat je dronken wordt. Hè? Je moet uh, twee aanspugen. Zo ja, werkt het ja. ja. toch? Ja, Nee, maar je, drinkt, je, je slikt het niet door Nooit, als je wijn proeft. Nee, je moet gaan ja. ruiken, de kleur bekijken, ja. ruiken, snuffelen... en dan slurpen natuurlijk, maar niet uh, doorslikken. Ja. Anders haal je het einde van de dag niet. Maar nee. ik denk altijd, wat, wat proef je dan, wat ruik je dan, uh, wat slurp je dan oh, een maar beetje? Dat is een, nee, dat is een ja? universitaire studie, hè. In, ja. in, in, in Frankrijk is het, je hebt de universiteit voor de wijnuniversiteit in Bordeaux... Daar dat soort dingen geleerd. Dat is niet eenvoudig. En ik moet je, als je je belooft dat je dat niet verder vertelt... ik kan dat nog steeds niet. Als He. ik met mijn mensen uh, wijn moet proeven, onze eigen wijn... Hè, dan moeten we soms wel, wel, wel 60, 70 glazen wijn moeten we proeven. Nou, nou, drie glazen wijn proef ik het echt niet meer. Nee. Maar lul hier niet over. Hè? We verzwijgen het. Ja. Nog meer opvallende radio deze week. Bij 3FM stond de hele week in het teken van de 90s Request. Werd teruggekeken op de jaren 90. Behalve muziek uit het tijdperk werden ook de tv iconen weer even opgezocht. Zo bracht DJ Timur. Twee bekende reclameacteurs weer even bij elkaar. Namelijk het blanke en donkere jongetje samen in een grote oh, zwart wieler. Yes ja, die, die was wel. het met dit liedje. Robin is heel weer dus lang geleden, hoe je ziet. En mij gaat goed. 24 jaar geleden. God, man, we gaan snel. En wat doe jij, Robin, tegenwoordig? Ben ik Ben nu gewoon balletdocent. Balletdocent. En Robin, dan weet je ook wel weten van Jeffrey tegenwoordig wat er is geworden. Ja, wat ben jij geworden? Ik werk tegenwoordig bij een koopje bedrijf, diesel ons, dus uh, niks meer in de showbiz, wat dan ook gewoon lekker een normaal baantje en uh, niks bijzonders eigenlijk. Robin, Robin. En die jongetje overigens, dat hebben we door een meisje laten zingen, die stem. Oh, ja, ja, ja. We ja. konden geen jongetje vinden die zo'n hoog stemmetje dat is wat had. Wat grappig. En nu ja. ontmoeten ze elkaar dus na 24 ja. jaar. Ja, dat tellen ze wat ze gedaan hebben. Ben je dan, ben je dan uh, uh, trots op zo'n... Er zijn ook mensen die zeggen, oh, dat was bloedirritant die reclame. Ja, dat is de beste, Het beste reclame, dat is de ja? irritante reclame. Ja, die blijft hangen, hè? Oh, dat is die vreet zich in je... Dat dan ook een oorworm, die vreet zich in je hoofd, komt hmm. er nooit meer uit. Ja, gouden, gouden effie, hè? Wel gewonnen. Ja, heel goed. S uh, ja. Ja. En het was dus eigenlijk niks. Hè? Die, die, dat spul zelf, ik weet niet of je dat mag zeggen. Maar dat was gewoon een hele meer zoete chocoladepasta. Ja. Met heel veel suiker erin. Kinderen vinden dat hier. Ik weet wel, mijn ja, kinderen waren er gek op. Of... Ja, nee, omdat het twee o kleuren heeft. Hoe zoet. Is dat zo? Die ja. hadden die twee kleuren hebben gelegen? Ja, ja, ah, ja. Ja, ja, ja. Dan uh, nieuws over Henny Huisman. Want uh, Henny wil toch terug op televisie. Op dit moment onderhandelt hij met de tros over een nieuw uh, TV-idee. En moet naar Max. Ja. Ik weet niet wat Jan Slachter wil. Ah, die vindt dat wel goed. Een ja? Ja, ja. glaasje wijn erbij. <laughs> ja. Heerlijk, ja. de wijn. Nou, goed, het programma, dat, dat, volgens hem moet dat de nieuwe Voice of Holland worden. Maar dan, ja, dan voor Benz. Het is een variatie op een bestaand thema. John de Mol ziet er uh, niks in. Ja, ze, uh, moet je terugkomen met iets wat je al gedaan hebt? Wat denk ja, jij? Moet je, volgens, jij wil geen drummer meer worden. Nou, volgens mij als John de Mol iets niet goed vindt... Dan, dan moet je het ook maar niet doen. Want die man heeft er wel heel ja. veel verstand van, volgens mij. Ja. Maar teruggaan naar iets van vroeger... ik mm. weet dat niet zozeer. Ik zou het zelf geloof ik niet zo iets doen. Ik houd niet zo van. Eén keer ben ik uitgenodigd en heb ik ook... Euh, ben ik op ingegaan op een zoiets, zo'n herhalingsconcert van de band. En dan zie ik opeens die jongens van, van, van 15 jaar geleden of zo. Die, ja, die zijn allemaal getrouwd en die hebben vrouwen en die hebben kinderen. En die proberen dan nog een beetje te spelen. Het gaat dan allemaal weer niet. Dus ik, nee, ik ben daar geen voorstander van. Het heeft iets tragisch, zeg jij. Nou, nou, ja. Goed, eh, maar het is wel opvallend. Henny Huisman is een drummer. Die heeft een mooie, mooie loopbaan ja, ja, eh, in de media ja. gehad, in ieder geval. Edwin Evers hier, laatste gast. geweldig nou, ja, ja, Een beetje. En jij, Wijn. Miljonair? Uh, drummers zijn agressieve, driftige mannetjes. Ja, dat kan je heel je wel zien. Heel slaan... ja, ja, daarom. Die zitten te meppen. Zijn zijn, dus maar zo... dat zijn, denk ik, in de maatschappij weer heel lieve mensen. Want die zijn die agressie kwijt als ze op straat gaan Precies, Ze hebben het weggedrumpt en dan zijn het eigenlijk hele, net zoals ik hele lieve mensen. Ja. <laughs> <laughs> kan ik helemaal niet controleren of het waar is. Ze zeggen het wel met de stralende lach. Ja, dat zegt echt waar. Ja, ja, ja. ja. Huh. Goed, straks meer. Ilja Gort uh, en onze Russencentron Ron van met Cassie kijken. Maar natuurlijk ook uh, onze vliegende kip. Nu aan zet Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Je ja, ik ben uh, Beherker Schreuder met het paard uh, Londen. Dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Die rond twee keer zilver tijdens, het, uh, tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ik ben nu nog binnen op uh, welke staal? Hoe heet het hier eigenlijk, uh, Gerko? Ja, dit is uh, Stal eurocommerce in Lochem. Daar zijn we. En ik kijk nu nog naar uh, schilderijen. Zometeen lopen we naar buiten, naar het paard Londen. Maar wat zien we hier? Ja, in de hoek daar hangt een, uh, een foto van uh, het paard Monaco. Dat is een paard uh, die heeft twee Olympische Spelen gelopen in, uh, in Athene en in Hongkong. En de paard uh, loopt op dit moment hier ook achter in de wei en die geniet uh, van zijn rust nu. Ja, maar die heeft niet zoveel gewonnen als Londen, hè? tenminste op de Olympische Spelen. Maar, maar wat wel? Nee, dat paard heeft uh, geen uh, Olympische medailles gewonnen, maar hij is wel een enorm belangrijk paard voor mij geweest. Hij heeft uh, uh, heel veel goede prestaties voor mij geleverd en uh, ja, waar ik zeker heel uh, blij mee was. Daarnaast zie ik een wit paard, hoe heet dat? Dat is uh, Nieuwe Orleans. die heeft ook uh, kampioenschap, vorig jaar het Europees kampioenschap gelopen, waar we vierde met het land en ook individueel vierde geworden zijn. Ja, dat, dat zijn mooie prijzen en het valt me op, uh, ja, je geeft ze allemaal plaatsnamen. doe jij dat of doet de eigenaar dat? Ja, samen met de eigenaar bedenken we altijd namen en is dat ja, altijd steerde namen geweest. Dan komen we hier in een klein halletje daar is er nog meer foto's. Ik zie, ik zie een auto van, van jullie bedrijf, van jullie stal. Maar ik zie ook een hele mooie actiefoto. Wat is dat? Ja, dus daar hangt ook de foto van uh, Berlijn nog. Uh, dat is het paard waar, we, waar ik wereldkampioenschap in Aken mee heb gereden. Waar we met het team uh, goud hadden gewonnen. En dat was in 2005? 2006. Nee, sorry. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk het summum van de paardensport, hè, denk ik. Ja, dat Aken is, uh, is en blijft altijd een hele speciale wedstrijd. En, uh, ja, en dat om daar goud te winnen, uh, zeker op dat concours, dat was uh, nog extra speciaal. Ja, dat is er, ja, uh, ook heel bijzonder, omdat je dat met een Nederlandse team doet. Individueel is het ook heel erg bijzonder, uh, ja de Olympische Spelen. Is dat toch net iets groter? Doe je het daarvoor of doe je het voor Aken? Ja, dit is, allebei is heel speciaal. Olympische Spelen is natuurlijk het grootste evenement uh, wat er is. Zie je Alle sporten samen en uh, ja, dat, blijft, dat blijft altijd speciaal. Ja, we staan net weer buiten. Ik zie wat paardenhoofden uit de stallen steken. Je bent druk. Hè? Hoeveel paarden bereid je? Ja, ik heb zo'n negen paarden uh, uh, waar de wedstrijden lopen op dit moment. Elke dag? Ja, dat is per paard verschillend. Elk paard heeft zijn eigen schema. Uh, dat hangt er ook vanaf uh, welke wedstrijden de paard heeft of dat hij uh, uh, wat meer een rustperiode heeft. Dus, uh, dus net als met een, uh, met een uh, gewone spotter eigenlijk heeft een paard echt zijn eigen schema. Het is uh, jouw leven, paardensport? Ja, zeker. Een week met vakantie geweest, hè? dit jaar, na de Olympische Spelen, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Zijn we een weekje weg geweest uh, met de familie. Dus uh, dat was ook even mooi tussendoor. gaan ja. we in het tweede gedeelte gaan we er even verder over praten. Oké, okay, goed. Zul en Gerko Schroeder. AZ-RKC, Ronald van der Geer. Om half 1 begonnen en de eerste goal ligt er al in. AZ staat op een 1-0 voorsprong. En de man die drie keer scoorde van de week in de beker tegen Veendam... heeft nu zijn eerste van deze middag alweer te pakken, Victor Elm. De middenvelder van AZ. Mooie vooractie van Maher aan de linkerkant van het veld. Stuurde Drost het, uh, het bos in. En legde de bal toen keurig op het 5-meter gebied. Zoet bleef staan. En Elm stuurde de bal met zijn hoofd naar de verre hoek. En zo komt AZ dus op een 1-0 voorsprong. Het was ook de eerste kans van de wedstrijd bij AZ Maher weer in een aanvallende rol. Hendriksen op het middenveld. Geen plaats meer voor Valkenburg. En Berends na ziekte weer teruggekeerd. RKC met de vertrouwde namen. En dus al heel snel benachterstand achterstand. Door die goal van Victor Elm. De gast op de perstribune, Ilja Gort, wijnkenner. Een, uh, ook programma maken nu. Bij waarom... een boer Ja, ik vind boer, weet je... Ja. Ja. Nee, hey, wijnkenners, dat zijn mensen die met... Je bent geen kenner? Ik ben eigenlijk, kijk, wijnkenners, dat zijn mensen met revoluele broeken... en een glaasje daar heel erg deftig over staan te doen, over zo'n glaasje wijn. De mooie neus van mineralige aftronk. dat ben ik dus niet. Ik ben een wijnboer, ik zit met mijn handen in de grond... en ik zit aan die trossen te voelen en ik knip ze af en ik stamp ze uit. Dat, dat ben ik eigenlijk Maar je niet. krijgt wel die proefers op je dak, die willen weten wat je produceert. Ja, die stuur ik weg. Dat weet ik niet. Altijd geneuzel over wijn, daar hou ik niet van. Nee, maar ja, jij wilt wel weten wat je maakt, dat dat uh, gewild is bij de consument. Ja, ja nee, we doen ook vreselijk ons best om een hele erg lekkere wijn te maken natuurlijk. Maar, maar liever, liever zonder al die, die poeha, daar hou waar, ik niet van. Waar moet een goede wijn aan voldoen, vind jij? Een goede wijn moet gemaakt zijn van goede druiven. Dat klinkt een beetje, een beetje flauw, maar daar begint het toch. Alles begint in de wijngaard. Heel veel mensen denken dat lekkere wijn die maak je in de wijnkelder. Maar dat doe je dus in de wijn gaat die druiven die moeten goed zijn. Wanneer is een druif in jouw ogen goed? Als hij rijp is, als hij gezond is, als hij ja. niet gespoten is met, met vieze eh, chemische producten. Zeg maar, maar hoe zie je aan een, een druif of die gezond is? Uh, nou, als er geen schimmel op zit, oh, of plekjes, geen plekjes ja, zo, of ja. beestjes of dingetjes. En uh, die, haal, die haal je dus allemaal uit, handmatig. En als die wijnen, die druiven helemaal goed zijn, dan gaan ze ja, via een heel ingewikkeld proces waar je niet mee zal vermoeien, wordt daar dan wijn van gemaakt. Maar zo min mogelijk uh, ingrijpen in dat proces, is eigenlijk de boodschap. Ja, en dan, dan heb je dat hele proces doorlopen, dan wil je toch wel even kijken, uh, en hoe smaakt die? Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Dus je moet, je moet met je ja, neus uh, in je die wijn hangen. Tot, we natuurlijk. zijn ontzettend aan het proeven, in, altijd. Eigenlijk, elke dag ben je wijn aan het proeven. Ik word soms, hoor ik wel, om negen uur s ochtends al... Uh, achter de tafel vandaag gesleurd door die mannen. Van, kom op, we moeten proeven. Dan sta ik dan hmm. twee uur lang een wijn te proeven in de wijnkelder. En dat klinkt op zich wel vrolijk, maar dat is niet altijd komt dat even gelegen. Nee, zeg, uh, we, we zitten nu al midden in het uh, proces van uh, hoe jij wijn maakt, maar hoe ben je ooit op het idee gekomen om te zeggen, ik ga naar Frankrijk en ik begin een wijngaard. Ik, ik bedoel, veel mensen denken het, uh, ik vertrek, maar doen het nooit. Ja, ja, nee, ja, dat weet ik eigenlijk. Ik werd verliefd op een wijnchateau, dat was het eigenlijk. En ik was dol op wijn. En ik had het idee dat wijn maken. Kijk, als iedereen dat doet, dan kan ik dat ook. Dus dan gaan we eens kijken waar het Schipstrand. Ja, ik kan wel zeggen, ik zie jou drummen, maar dat kan niet iedereen. Nee, dat moet je een beetje oefenen. Dus ik heb ook een beetje moeten oefenen. Een paar keer op mijn muil gegaan en zo hier en daar ja. heb je het vallen en opstaan. En dan, dan leer je dat in de loop der tijden. En ja, van is... wie leer jij dat dan? Ik heb hele goede mensen daar. Fantastische bedrijfsleider, geweldige mensen die in de, wijn, in de wijnkelder werken. Echt hele goede mensen. Maar zeggen die dan niet, uh, wat kom jij hier doen? Dat doen wij zelf wel. Nou... Hoe ligt dat in Frankrijk? Want je komt aan hun cultuurgoed, als het ware. Hun ja. export en, en, en, en hun uh, product voor de binnenlandse markt. Ja, ja, je moet daar wel het een en ander. Uh, je moet wel door wat roeien en door wat ruiten. Dat is het geval, dat heb ik wel gemerkt. Ze hebben hele andere ideeën of veel traditioneler. Maar ik had het voordeel van de, laten we zeggen. De, ja, ik, ik wist er niks van. Dus de, de, de, de remmende voorsprong, hoe heet dat ook weer? De wet van de, van de remmende voorsprong ja. van het niet weten. Dus ik wist, er, ik wist er de ballen van, dus ik deed maar wat. En dan kom je vaak op hele goede dingen uit. De, de, de, de tradities, die, daar ga je gewoon doorheen. Mensen zeiden daar van, nou, ik geef een voorbeeld, witte wijn. We gingen witte wijn maken en dan zeiden ze, nou, deze wijn, zo, zo moet die zijn. zei ik Nee, die witte wijn is te zuur, die moet eigenlijk iets... Iets zoeter zijn. Vijf gram suiker zou mooi zijn. Dus een jaar daarop hebben we die, die druiven wat later geplukt. wat wat meer suiker hadden kunnen verzamelen. Die wijn was lekkerder. Maar in Frankrijk zeggen ze dan van nee hoor, die is te zoet. Maar ja, zij kennen de Nederlandse smaak niet. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dus dat zijn dingen ja, die... Ja, wijkt die af. Nederlandse smaak van de Franse uh, ja, ja. smaak. Ja, heel duidelijk. Ja. Fransen dus... houden van uh, uh, tannineuze wijnen. Dus wijnen tannines, hm. dat, dat ja, komt van de, van, de, van de schillen. Dat geeft dat stroeve gevoel op je tanden. Dus wat straffe wijnen. Daar houden we Nederlanders absoluut niet van. En Fransen vinden dat prima. Dat ja. is dat heerlijk. Ja, dan, en dan heb je dat uh, allemaal uh, succesrijk uh, afgewikkeld. Dan moet je nog een markt vinden. Hoe gaat dat? Oh, dat is heel makkelijk. Dan, dan uh, pak je je telefoon, bel je Albert Heijn. En dan zeg je, mag ik mijn wijn aan jullie verkopen? Ja. En dan zeggen zij ja of nee. Ja, zeggen ze. Maar ik neem aan dat ze dan zeggen: nou, komt u maar eens even langs. Ja, nee, Laat precies. eens proeven ja, nee, dan. Ja, Wat boven. hebt u ja. dan? Ja. Uh, hoe krijg je dat er dan door? Dat is een enorm gedoe. Ik heb ik een prachtig moment beleefd in mijn carrière. Dat ik bij de HEMA, want daar was ik eerst. Uh, bij de HEMA was ik met een flesje. En dan moet je door een draaideurtje. En dan zit je daar met je flesje wijn op schoot. En naast je, dat is, de, dat is een rijtje, er zitten alle vertegenwoordigers. Naast, naast mij zat een man met een pleeborstel op zijn schoot. En aan de andere kant naast mij zat een man met een plastic radiootje op zijn schoot. Die komen allemaal iets verkopen. En dan zit je daar opeens tussen en dat maakt je wel heel nederig. Dan denk je ja, wel, dit is dus het echte leven. Waar ik zou heel erg de neiging hebben om te zeggen, ik ga weg hier. Ik dat ga, heb ik ook ik ga, de, uh, Graag of niet. Ja, dat is ook precies wat ik heb gedaan. Dus ik, ben, ja. ik heb daar tien minuten blijven zitten. Dat was die man met die playborstel. eindelijk aan de beurt. Toen zag ik die door dat andere poortje gaan. En toen dacht ik van, nee, ik, ik, dit is niet goed voor mij. Ik moet hier weg. En toen ben ik weer vertrokken. Ja, maar uiteindelijk ben je wel in de supermarkt uh, terecht ja. gekomen. Dat, ik ja. neem aan, doe je dat soort onderhandelingen ook zelf? Want er moet ook een prijskaartje aan die wijn komen. Ja, ja nee, dat doe. Zelf. Maar dat is niet zo moeilijk hoor. Je vraagt gewoon van aan je bedrijfsleider: Wat moet die wijn kosten? En die bedrijfsleider gaat dan rekenen en zegt: Nou, die wijn die moet x kosten. En dan ga je naar Albert Heijn en dan doe je dan een dubbje op. En dan zeg je: Nou, die wijn moet dat kosten. En dan zegt Albert Heijn: Dat is goed, maar dan moet je twee dubbjes afdoen. En dan, nou, dan, ja, dan ben je daar. Maar ja, kijk, jij wilt verdienen, Albert Heijn wil verdienen. Ja. Dus ja, en, en hoe, hoe hoog zijn de marges? Nou, die zijn niet heel hoog natuurlijk. Nee, niet op een fles wijn. Een nee, doorgeven nee, Maar nee, nee, zelf... je hebt er een meegenomen, ik zal er even bij pakken, de pulp wijn. Slurp wijn. Ja. Slurp. Ja. Slurp. Ja. Uh, ja. Zo heet die wijn. Wat, wat kost zo'n fles nou? Die ik hier voor me heb staan. In de dan? supermarkt, ik meen 4 euro. Ja. Zoiets. En, en daar verdien jij op, daar verdient Albert Heijn op. Ja, ik vind de flessenboer op, en de doppenboer en de etikettenboer en de ja ja. Ja. ja. ja, allemaal. Dus ieder, en die gaat dus voor 4 euro de deur uit. Ja, dat is is niet dat veel. te duur of niet? Nee, nee vind dat is jij? niet veel. Het nee, belangrijk uh, prijselement in die wijn is de accijns. Op elke fles wijn hm, zit ook 45 nog. cent accijns. Dus die ben je al sowieso kwijt. BTW zit erop, dat is 20 procent. Uh, dan zit daar nog de transport Frankrijk naar Nederland op. Nou ja, dus gaan we maar door. Dus voor de wijn op zich blijft niet zo heel veel geld over. Uiteindelijk niet. Nee. Nu heb je een televisieprogramma. Elke woensdag op Nederland 2. Wijn aan uh, Gort. dat programma. Hoe is dat op je weg gekomen? Uh, dat komt eigenlijk door onze nieuwsbrief. Wij geven een, ik kreeg heel veel mail uh, van mensen die kochten de wijn, onze wijn uh, uh, bij Albert Heijn. En die gingen dan naar vragen over stellen. Dus die mailden dan van: wanneer, is het een, uh, wanneer wordt de wijn geoogst? Of is het een goed wijnjaar? Of ik heb een fles wijn gedronken. En dan was dat en dat mee. En die mailtjes die zaten ik allemaal braaf te beantwoorden. Want ik vind dat je dat moet doen. Als je als wijnboer zijn, dan moet je ook mail beantwoorden. En toen dacht ik op een gegeven moment: als ik nou al die mailtjes. Nou, als ik hier overboord gooi ik breng één nieuwsbrief uit maandelijks waar ik al die dingen inschrijf van dat is er gebeurd op het château en dat gebeurt er en zo, zo, zo, zo, zo dan ben ik daar vanaf zijn we dat gaan doen en die nieuwsbrief die breidde zich al vrij snel uit met niet alleen dingen over het château maar ook over wijn generiek over restaurantjes in de buurt over vakantiebestemmingen over allerlei, die werd steeds groter en leuker en grappiger ik, voel, ik kreeg er gein in om dat te doen en dat werd heel leuk ding en dat werd heel populair heel veel mensen die namen daar een abonnement op en dat is gratis en toen kwamen de, kwam de mensen van de televisie zeggen die nieuwsbrief, die moeten we verfilmen. Daar mm. moeten we een programma van maken. Leuk. Zeg, we hebben een fragmentje, dat laat ik je ook even horen. Uh, waarin, uh, waarin je gaat proberen... dat komt, uh, ik geloof ik, aflevering 2, waarin je gaat proberen op slinkse wijze... in de wijnbijbel van Bordeaux terecht uh, te komen. <laughs> Dit is de Bijbel van Bordeaux. Die is geschreven door de God van Bordeaux. Robert Parker. Kom je in die gids en heb je veel punten... dan is een dag later je wijn verkocht voor de dubbele prijs. Het probleem evenwel is dat deze Parker die is verzot op hout. Dus zo'n wijnboer die hem een sample opstuurt... bijna alle wijnboeren maken een paar flessen speciaal klaar voor Robert Parker. En hoe doen ze dat? Om er extra hout in te doen... Ja, dan gaan we eens een stempeltje voor meneer Robert Parker klaar maken. Ja, die, dat is een belangrijke man, Robert Parker. Ik begrijp ja, dat ja. dat zo ongeveer de goeroe is die mensen kan maken en breken als stomme Oh het om de ja, ja, ja, ja, ja. Die zijn als je criticus. Dus, ja, wijncriticus in Amerika, eh, Amerika. Hij heeft het systeem uitgevonden, het puntensysteem. Dat klinkt heel simpel. Maar daarvoor was dat er niet. Dus iedereen die als je een, die een wijn wilde beschrijven, die ging dat in vage termen. Van, uh, hij heeft een aftronk van, uh, van leer en een vermoeden van drop en, en hij heeft uh, een exotische nasmaak, al dat soort dingen. Dat was natuurlijk heel vaag. En die Amerikanen die zeiden: van, Nou, ik wil gewoon rugnummers. Ik geef gewoon tussen 0 en 100 geef ik punten. En die Amerikanen vonden dat prachtig. En nu is het zo dat als hij je wijn punten geeft, dan is het een dag later die wijn uitverkocht. Ja, sta jij ook op de lijn, speel Robert, uh, uh, dan krijg je punten. Ja, ja, ja. Okay. Oh, we moeten even een doelpunt halen oh, bij ja, Ronald van der Geer. Ja. Het is uh, de eerste keer dat de RKC zich uh, meldt in het strafstopgebied van AZ... en het is gelijk raak. Het is Spits Chevalier die uh, het doelpunt maakt. Gaat wel een uh, taxatiefoutje van uh, AZ aan uh, vooraf... Achterin, ik denk dat Viergever zich met name door een lichaamsbeweging van de Fransman in de maling laat nemen. De bal is van achteruit. Nou, gaat richting het strafstopgebied van, van AZ. Komt dood de benen van eigen helft. Chevalier loopt. En dan lopen Reinde en Marcellus. Nou, ze lopen allemaal mee. Maar laten zich in de luren leggen door de Fransman. Die vervolgens vanaf een meter of 15 de bal onbereikbaar voor Doeman doelman Esteban, Die nog niets te doen heeft gehad. Die, uh, die, ja, die ziet die bal nu voorbij komen. Het is 1-1 in Alkmaar na 17 minuten. Robert Parker, de wijncriticus, daar ja, hadden we het even ja, ja, over. Ja, ja. Uh, is dat een man bij wie jij gunstig uh, valt? Ja, ik heb het aan Den Lijve meegemaakt. Dat was in, ergens in 1999 of 1998 of zo. Toen hadden, die, hadden wij 87 punten van hem gekregen. En inderdaad, binnen een maand of zo... Uh, was onze wijn van dat jaar was verkocht... Dus dat is ja, een stuk geweldig. Ja, de te vriend, zou ik zeggen. <laughs> ja, ik weet niet of hij nu <laughs> nog mijn vriend is dus na nou die uitzending. Nee, nee, nee want ik heb gewoon het aan dat een schroefdop niks uitmaakt... of dan nou een kurkdop of een schroefdop uh, of zit. Uh, nou, ik ben daar dus een beetje pissig ja. over die hele gang van zaken. Omdat die, die, al die wijnboeren in heel Europa... die, die beginnen hun wijn met hout aan te lengen... of in ieder geval die wijn een hele lange oh. vatrijping te geven. En daardoor begint alle wijn hetzelfde te smaken in heel Europa. Ja. Dus de dynamiek verdwijnt. En dat is ontzettend jammer. Dat is de cultuur... wat. Wat weggaat. Ron Vergouwen, de rubriek Kassie Kijken rond de nieuwste TV-hype. Reality eh, televisie, maar dan met één script. Was er nog wat op TV deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, er is weer een nieuwe trend in TV-land. Nou ja, niet helemaal nieuw misschien, maar we zien het de laatste weken wel erg veel voorbij komen op het scherm. Scripted reality, de commerciële variant van wat we vroeger met een duur woord ook wel docu-drama noemden. In Duitsland al jaren een succes. En nu heeft ook Net 5: een als reality-serie gefilmde dramaserie. Vandaag in achtergesloten deuren: het turbulente liefdesleven van Isabel. Ze valt als een blok voor Nick, de klusjesman. Ja, elke werkdag zien we in dit programma een uur lang een ander verhaal rond een persoonlijk drama. Zoals je die ook leest in tijdschriften zoals Mijn Geheim. Alleen nu met acteurs. Hij heeft geen idee dat Isabel niet helemaal eerlijk tegen hem is. Eigenlijk, zolang als dat ik me al kan herinneren, heb ik al het gevoel dat ik in een verkeerd lichaam zit. Als ik dan een keer een vriendje had, nou ja, binnen no time was er dan van... met wie sta jij nou te praten? Weet je wel dat zij eigenlijk een kerel is? Isabel met het klokkenspel. Ja, er is niet gekozen voor de beste acteurs van Nederland. Natuurlijk, omdat al die bekende gezichten het reality-gehalte omlaag zouden halen. <coughs> het is ook veel goedkoper. Maar uh, ja, acteren, dat blijft een vak natuurlijk. Hè. Zelfs als de teksten niet voor 100% vaststaan. Hé, hey, ik uh, ga je nu vertellen wat er is. Oh, ik uh, ben geboren als jongen. Twee weken later. Dus we zijn, zij is eerlijk tegen mij geweest. En uh, ik schrok daar natuurlijk wel van. Ja, ja ik ben gewoon voor gegaan. Ja, het ziet er allemaal een beetje knullig uit. Maar het is wel een aardig tv-idee. En soms met grappige details. Bijvoorbeeld als er weer eens zogenaamd per ongeluk. een microfoonhengel in beeld komt. Of een acteur die zogenaamd spontaan tegen de cameraman praat. Achtergesloten deuren heeft voor net vijf begrippen redelijke kijkcijfers. Daarom komt tv-broertje Veronica sinds deze week... met een eigen gescripte reality-reeks die weer een stapje verder gaat. Alles wat je ziet is echt, behalve wat wij hebben verzonnen. In het centrum van Amsterdam staat een huis waarin wij zeven jonge mensen hebben neergezet. Ze zijn gedreven, ambitieus en klaar om van hun leven een succes te maken. Gevolgd door camera's vertellen zij hun verhaal. Dit is Frank, een kunstenaar die wereldberoemd wil worden. Denise, een spirituele actrice die op doorbreken staat. Romy, nagelstiliste slash actrice. En het heet The Young Ones. En dit programma noem je eigenlijk met een chic woord... constructed reality. In dit programma staan de verhaallijnen... namelijk slechts voor een deel van tevoren vast... maar worden door de makers wel heel erg gemanipuleerd. En de acteurs die spelen zichzelf... Nou ja, spelen. Alle juryleden van de Louis-Doors en de Gouden Kalveren even de oren dicht. Jezus, wie ben jij? Jezus, jij, je ligt, nou in mijn jij? jij ligt in mijn bed. Ja, ik uh, nou ja, ligt ik kom ligt terug ligt van een lange reis. Kapot, moe. Ligt er uh, ja, verschrikkelijk mooi meisje in mijn bed, maar wat dan? Blijf liggen en dan ga ik wel ergens anders. Ik neem een handboekje wel mee en. Dag. Doei. Ja, ik zal even uitleggen wat u net hoorde. Dit is waarschijnlijk wel een waar gebeurde scène, maar is toch gespeeld. Hoe kan dat nou? Het voorval wat u net hoorde, dat vond waarschijnlijk plaats waar de draaiende camera niet bij was. Maar de makers die wilden dat de jongeren de situatie gewoon nog een keertje overdeden voor de camera. En het liefst nog lekker een tikkie aangezet. En dat is dus lastig als je bijvoorbeeld een liefdesbreuk of een ruzie gewoon voor de camera nog een keertje over moet doen. Ik probeer je lekker voor jullie te koken en wat krijg ik alleen maar uh, grapjes. Ja jongen, stoppen met iemand zwart maken. <laughs> Hoewel de kijkcijfers van dit programma ronduit belabberd zijn... is er nog een soort gelijke serie in de maak, maar dan in een ziekenhuis. Met doktoren die én dokter én acteur zijn. En met bijna echte patiënten. Zo eentje die het na een ernstige diagnose niet erg vindt om nog eens een keer na te spelen... dat hij voor het eerst hoort dat hij kanker heeft. Daar gaan we dus vast nog wel wat over horen. Trouwens, niet alleen commerciële zenders maken dit soort reality... De NTR die heeft sinds kort ook zo'n serie over een leraar. Ik ben niet alleen maar leraar. Goed zo, Michael. Jeff. Ik ben ook een coach. En nou niet tranen van vreugde. Af en toe oma Gent. En dan ben ik weer de entertainer. In Hoefnagels Help, ik ben leraar volgen we docent Peter Hoefnagels over zijn ervaringen in het onderwijs, gebaseerd op een boek van de echte Peter Hoefnagels. Want deze tv-leraar is een acteur. De leerlingen zijn wel zichzelf. Nou ja, die spelen ook weer zichzelf. Wacht even, wacht Stanley, wat valt er te lachen? Kom eens hier naar voren. Ik wil gewoon nee, ben... dat je hier bij me komt staan. Alsjeblieft. Hoor. Dit, Stanley. Hé, hey, stop eens. Maar voor u nu gaat zeggen: schandelijk, die overlap tussen reality en drama. Het sturen van kandidaten bij reality gebeurt overal en al een hele tijd. Want heeft u bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw, alles een keer goed bekeken? Moet ik mij alleen stellen. Al, ik ben een beetje een raceklassige eter. zo? ja. Nou, dat ben ik ben niet lastig, maar ik Dus uh, weet... niet alles. Thee, ik lust al steen, maar niet de saus erover. Oh. Ja. Nou, het wat? spijt mij. Nee, met een vegervervrouw. Maar het is juist zo lekker thee met steen-saus. Ja. Nee, oké, okay, dit zijn natuurlijk geen acteurs. Maar ook hier is sprake van een script. Of dacht u dat al die logeerpartijtjes, groepsgesprekken... en het toevallig serveren van eten waar iemand allergisch voor is... allemaal spontaan gebeurt? Nou ja, misschien ook wel. Maar dat is eigenlijk ook het leuke aan televisie. Hoe echt het is, dat weten we niet. En dat is soms, maar goed ook. Kassiekijken Kijken met Ron Vergouwen. En alle geluiden, alle fragmenten uit ons Kassiekijken... Kijken zijn terug te uh, luisteren op de .nl onderdeel Kastie Kijken. Ik heb hier twee flessen wijn, Neil. Ja, en jij ja. hebt een, een wijnboeren zakdoek voor je ogen, want je wilt blindproeven. Ja, Blind proeven, een Bl fles die kan je beïnvloeden. Hè? Is dat zo? Ja, ja. Dus je ziet al, nou, dit is. Uh, neem eens een slot. Ja, nu moet, ik bij, nu moet ik jou als blinden en, Ja. Een glas aanrijden, ja, dat is hem. Dit is geen glas, dit is een plastic dat bekertje. Een plastic bekertje, ja, deftige kunnen we het niet maken. Proef eens, mm. als je wilt, wat, uh, wat proef je dan? We deze fles even opzij. Ja. Het is een andere fles, zo die ik nu ontkurk. Mm, lekker. Ja, Heerlijk. Wat denk je dat voor wijn het is? Um. Nou. Ik, zal je, ik zal je helpen. Ja. Het, is, het is gewoon je eigen wijn die je oh. maakt. Nou, het is goed dat ik geen uiterzei heb genoemd. Ja. Ja, goed. Nou, he, he, he. Ik zal ja? je even nog een ander bekertje aanrijden. Ja? Oh, en een doelpunt. Wat is er, Ronald? Ilja gaat proeven. AZ komt op uh, 2-1. Josie door. na 24 minuten. Prachtige, prachtige solo van de Amerikaanse. Een achtste van dit seizoen. Hij pakt hem op, halverwege de helft van RKC. slalom hem door de defensie van de heen... En schiet vervolgens de bal langs Jeroen Zoek. 2-1 voor RKC. Nog voor AZ. 2-RKC. Ja. Dankjewel, Ronald. Uh, proost, zou ik zeggen. Uh, Ilja, je hebt nog een andere wijn ja. geproefd. Waar, Wat proef je dan? Waar is het bekertje? Oh, dat heb ik weggehaald. Oh. Denk je, gooit het om. Ik met heb het nog niet voor... geproefd. Oh, ik dacht, je had geproefd. Dat. Dit is het bekertje. Dat is het bekertje. En ja. dat is de wijn die Jan uitkiest ja. om aan zijn gasten ja, te ja, geven. Ja. Dat is een verre wijn, ja. Je komt naar de Verland. Dit is de tune van je programma trouwens. Oh. Die heb je zelf gemaakt, uh, geloof ik. Ja, klopt Ja, ja. Ja, wie, wie kan beter, zou ik zeggen. Nou, nou, dat is lekkere wijn. Is dat zo? Ja, verdomd, echt oh, waar. Hij komt uit Moldavië. Zo, dat is goed gemaakt, wijn. En uh, die heeft Jan daar op de kop getikt, Jan wow. Slachter. Ik weet niet of het voor een schappelijk prijs is. Nou. Wat zou die moeten kosten, denk jij? Ik denk Wij geven hem aan onze gasten. Oké, okay, die wijn, even kijken naar het etiket. Ja, kijk eens, ja. Want... Die kost... Ongeveer 5 tot 6 euro, schat ik zo. Me, Merlot. Uh, Goed gemaakt, wijn. Nee, nee. ja? Ja. Ja. Dus uh, ja? Want je zou niet zeggen, ja, Moldavië. En dan staat er zo'n etiket, nou, Chateau, dat... Vartelli, Merlot. Ja, daar moet je op het verkeerd Chateau spoor in. gezet, ja, mijn, Ik had vroeger een Australische winemaker... en die werkte ook in Moldavië. Ja. Dus daar wordt goede wijn gemaakt. Ja. Ja, Zijn er goede, vraagt Joost uit Amstelveen goede wijnen uit Nederland? Ja, Want we hebben tegenwoordig ook wijngaarden. Uh, ja, heel goed. Ik vind dat iedere Nederlander eigenlijk elke week... één fles Nederlandse wijn moet kopen. Is dat je vaderlandse hart? Of? Ja. Ik vind het zo moedig dat die mensen in ja. dit land, onder dit klimaat... Dat soort, uh, dat soort dingen gaan doen. Een wijngaard, ik weet hoe moeilijk dat is. Al in, als het mooi weer is in Frankrijk, is het al heel lastig. Maar in Nederland is het nog veel moeilijker. En kan je in Nederland goede cursussen uh, volgen, vraagt uh, zelf de Joost uit Amstelveen. Mm, dat zou ik Een niet weten, niet? Nee, daar heb ik geen verstand van. Als je wijn wilt maken, ja. Wijn, ja. Ja, je kunt best natuurlijk naar Frankrijk gaan of ja. naar Australië. Ja. Dan Nieuwe moet je in Chateau komen. He? <laughs> <Nee, dat laughs> je. je hebt de Universiteit voor Wijn in Bordeaux, dat dan, zei maar je, ook in Nieuw-Zeeland, ja. Australië, Amerika. Zeg drummer, uh, uh, tunesmaker, uh, wijnverbouwer, presentator. Uh, nog iets op het programma? Of zeg je, we gaan gewoon zoals het valt? Schrijver. Boeken? heb boeken je, ja, je hebt al boeken geschreven. Nou, ik kun... ben nu volop bezig. Wat mee. komt eraan? Nieuw boek, De Vrouwenslagerij. Een roman? Een, ja, de uitgever noemt het een thriller, maar ik noem het toch liever een roman. Maar het is fictie? Het is fictie, ja. Het gaat over vier vrouwen die een slagerij hebben in een klein Frans dorpje... die daar hele erg dingen doen. Eigenlijk. Ja? Komt, ja. komt er ook wijn in voor? Ja. Zijn het wel drinkers? Ja, ze houden wel van een glaasje wijn. Ja. Maar het gaat niet echt expliciet over okay. wijn. Het is echt een, een, een, een spannende roman over wat daar gebeurt in dat kleine dorpje. Ik dank je wel, Ilja Gort. Goede reis terug naar Frankrijk. Merci bien. En volgt u Jacques Brinkman. Tot zo.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 001. Ik zette dat ding af en toen denk ik, nou, ik ga ook bellen ook. 035-677-6001. En daar heb ik me heel erg aan geërgerd. En misschien hoort u het commentaar op uw vraag... zometeen in het tweede deel van De Perstribune. De Perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen op 2 uur de Divisie... AZ-RKC Kan aannemen, kan schieten Willem 2, Pek Zwolle Blijft een beetje hangen, die schiet op drie Groningen-Roda Wat een knap wat En om half vijf, vvv PSV. Hoog voor het doel, er wordt gekocht en dan gaat iedereen En ook Motorsport, hockey in Loemendaal en Supercup Basketball NOS langs de lijn, zometeen om twee uur Radio 1, het nieuws van alle kanten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 Dit is Radio...